Uur. Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Over twee weken gaat de Corona-check-app live. Vanaf dan kunnen bijvoorbeeld festivals of voetbalwedstrijden bij de ingang vragen om een groene QR-code in die app. Dat betekent dat je gevaccineerd bent of een negatieve testuitslag hebt. Over ongeveer een maand moet je met die app ook op vakantie kunnen, bijvoorbeeld naar Duitsland. Daar zitten volgens onze correspondent nog wel een paar maatregelen aan. Wat voor alle Nederlandse toeristen in ieder geval geldt, is dat je je aan moet melden op een website, einreiseanmeldung.de is dat. Um, en dat je je moet laten testen als je niet gevaccineerd bent. Maar in principe ben je dus wel Welkom. Sporters die meedoen aan de Spelen in Tokio worden 24 uur per dag in de gaten gehouden. Met een GPS-systeem dat voor iedereen verplicht is... wil de organisatie in de gaten houden of sporters zich wel aan de strenge maatregelen houden. Van alle coronamaatregelen zien we de mondkapjesplicht het liefst verdwijnen. Uit een enquête blijkt dat 85% van de Nederlanders uitkijkt naar het moment dat ze boodschappen kunnen doen zonder mondkapje. Ook kijken we naar uit om meer mensen te knuffelen en jongeren hebben vooral weer zin in een festival. Bijna 30.000 Nederlanders hebben meegedaan met de Gamestop-hype begin dit jaar. Dat was een wereldwijde actie via Reddit waarbij vooral jonge mensen aandelen van Gamestop gingen kopen om te voorkomen dat grote beleggersfondsen de winkelketen in de financiële afgrond zouden duwen. Joort verslaggever Nick Wouters. Die speculeren op een val van die bedrijven en daar zit iets in. Wij noemen ze ook wel springhanen, dat soort fondsen die iets leegvreten, die daar zelf rijk van worden van de ellende van een ander. En ik denk dat dat hetgene is waar veel van deze beleggers zich tegen verzetten. De grote jongens hebben enorm veel verlies gemaakt door deze actie. De duizenden Nederlanders die eraan meededen zijn volgens de toezichthouder op de beurs gemiddeld 31 jaar oud. Het weer nog mega zonnig en dat blijft het nog wel even. Vannacht 10 tot 12 graden met wat mist. Morgen ook veel zon en 21 tot 26 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Koschol en het was schrijven we de jaren 55-56. Oké. Okay. En het was in huibergen Koschol verschrikkelijke tijd gehad, maar dat was één ding heel leuk. En het was gitaarspelen. Gitaarspelen, ja. Ja. En daar, dat was een school met alle broeders met die zwarte toges. Ja, die ken die ik. Ja. Die waren bijna gewoon streng. Ja. En we hadden één toevluchtshokken. Dat was boven. Ergens de muziekkamers. Maar wat stonden op die muziekkamers? Accordeons. Oh ja. hadden een hele orkest met accordeons. En toen kwamen wij als eerste met een gitaar. En degene die mij dat vooral geleerd heeft, heet Ivan Wernet. Een uh, jongen uit de Antillen. Oké. Okay, ja. Die zag er een beetje uit ja, de, de Tilman Brussels, weet je wel? Ja. Een slange ja, haar, en die had zo'n ja. ja. wit jasje aan. Ja. En die had ook een witte gitaar. Ah, wat mooi. En wij konden er geen bal van. <laughs> dus ja. we hebben het geleerd. Ja. Nou. Had je een eigen gitaar al in die tijd? Ja, die had ik van mijn vader gekregen. Oh. Dat is oh, oh, oh, ja. ja. een compensatie, omdat die me op kost kon. Dat zal ik maar. Oh, En dus was ik toen Ik was 14, 15 ah. En we leerden gitaar spelen met één vinger op de. Tweede snaar, de B-snaar. En dan je engelen, dat ging al. En dan druk ja. naar omlaag, geen subtiel, maar eens, en langzaam elke keer een vinger erbij. Oh, ja. En ze hebben het onszelf eigenlijk aangeleerd. We hebben nooit les gehad. Ik heb nee. wel eens een keer les gehad, maar er was een man met een snor en die, en die tikken op je hand. Dus ze <laughs> ja, ja. ja. dus dus hebben het eigenlijk geleerd. En daar vormde ik uh, een duo met uh, een met, uh, andere uh, costco En wij heten de Singing Stars.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 Dan drukken wij. Ja. Een weekblad, zoals je bijvoorbeeld al die stadsplannen hebt... dat kwam ja. naar uit in Oosterhout. Dat heeft mijn vader voorgesteld... laat mij dan nou maar de recensierubriek beginnen... een de poprubriek te beginnen. Oh, wat ja. En dat heb ik een jaar of acht, negen gedaan. Okay. Groot voordeel was dat je recensie-exemplaren kreeg... Ja, van de platenmaatgebied. Dat is later, ook, ja. Gemaakt, ja. Ja. Dat het van mijn platenkast geworden. Ja. En... Uh, dus dat heb je acht jaar gedaan. En omdat je maar welke plan... tijd was dat ongeveer? Eind 65 Vier, 65 denk ik. 6, 6. Ik kan oh, toch het nog even nakijken, want op. ik heb die knipsers hebben ja, ja. nog. Ja, precies de periode ja. waarbij we de wortels zoeken. Hè? Ja. ja. En, ja. Ik, uh, wie heb je dan gerecenseerd eigenlijk? Ja, rond die ik zal tijd. het even pakken, ik weet niet uit mijn hoofd. Maar eigenlijk mm -hmm. alles wat uitkwam en wat ik toegezonden kreeg, daar schreef ik een recensie op. Ja, en, maar dat uh, was wel het begin van de poptijd natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus je hebt alles voorbij zien komen dan. Ja. Wat te gek. Het ja. Ja, begin van de pop naar de rock, hè? Naar de rock and roll. Ja, ja, dat noem ik popmuziek. Tijd van de beatmuziek. Nee. Ja. ja. Die rock and roll, die had eigenlijk in de tijd dat ik op Costco zat. Ja. De Elvis ja. was daar, ja, de grote Elvis ja. toen. <laughs> dat is 55-60 en ongeveer, ik denk 4-65, eigenlijk met de Beatles begonnen. Toen ja. kreeg je het poptijdperk en ook die uh, nederrock kwam op. Ja, zeker. Ja. En een Oostroud uh, trot, die... En de oudsaar, weet je. wel tax Walli-tax, ja, ja, ja. en de oh, oh, Oké. Okay. En uh, ik was aan discodraai geslagen, dus ik kon er goed mee verdienen. Want al die studenten studeerden af, behalve ik. En ik maakte daar. Dus, Wat, toen dus, was uh... je al met economie bezig? Ja, ja toen, toen, ik, toen ik economie ging studeren, ik denk 4, 65. dan twee jaar later ben ik de rubriek begonnen. Ook nog eens, ja. Ja, dat wordt te veel.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 in die tijd een hele grote linkse beweging. Ja. Ja. En in het zuiden gaf dat, uh, gaf dat vorm ook in theater. Oh. En dan had je bijvoorbeeld theatergroep Proloog uit Eindhoven. Ja, wel, dat zegt wel, dat, dat wel, wat. He? Ja, dat zegt wat. Ja. Werktheater. Ja. Uh, dan had je Vuilemonge's en Vieze Gasten, een popgroep uit België. Nee. <laughs> en dan had je uh, Walter de Buk.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 Die was nog erger, dat deed er de vulproepers. Ja, dat heb ik wel eens wel gehoord gehoord. Ja, ja. van Ja, ja die ja, zit ja. ook in die lijn. Oké, ja. Die kwamen het heel warm week hier en die, ja. uh, die namen vooral de Rabobank en het Cda op de korrel. <laughs> <laughs> maar dat was een heel soort cultuur die die elkaar beïnvloedde ook in die. En die, die kwamen ook allemaal in Projet. Ja, of vandaar. Het was kijk, die project was niet alleen de muziek. Het was ook voortdurend bezig, de vinger op de pols. Bijvoorbeeld, de derde orti, die kwam uh, dus bij eerste... En s'avonds kwamen ze een pochet uh, heel uitgebreid vertellen. En ja. dat is ook heel... heel In het is ook begonnen, de, is, zijn ook de natuurvoedingswinkels ontstaan. Oh, kijk, even. Daar zijn ja. de eerste vier, vijf... Uh, avonden geweest op de Natuurvoeding ja. en daar is de eerste Natuurvoedingswinkel hier in Tilburg met ja. mee opgericht. Oh, oh, ongelooflijk. Ja. Ja. Ja. Dus ja, het was de... veel breder dan alleen maar popmuziek. Wat ja. ja. verstrengeling ja. er toch was in die tijd tussen ja. de muziek en de popmuziek en de maatschappij en de kritiek ja. en, ja. Ja. en heb je dat nou niet meer? Nee, het is versnipperd, hè? Ja, dat is waar.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 Oh ja. ja. Dat, dat, eigenlijk zie je die lijnen. Ja. Want uh, ja. het is allemaal groter geworden en ja. zo, ja. Dat is, ja, dat is, ja. behoorlijk groot geworden. Ja. En dat maatschappij kritisch dat is ook een beetje ook, uh, versnipperd en zo. Ja, dat, uh, dat, ik zeg net. De mars naar de instituties. Dus die zijn, ja, de, de psychologen die hebben uh, ook hun best gedaan toch? Om het een beetje menselijker te maken. Ja, economen. Gezet, ja. Die hebben dat geprobeerd. Veel zijn de vakbonden ingaan. heel veel onderwijs in. En allemaal anders naar die dingen gaan kijken. Ja. En nog, nog even terug naar die pochette tijd. Heb je er ook nog groepen gehad uh, die tot onze favorieten behoren? Golden Earring, uh, q in de Blizzards. Ja. Ja. Ja, absoluut. Jan akkerman natuurlijk en de, de Hulk. Ja. Oh, Jan oh. Akkerman. Ja. Oh, ja, ja. Brainbox. Brainbox. Ja. Focus. Focus, ja. Armand. Armand. Armand de Groot, een van jouw favorieten. Ja, zeker. Armand ook, ja. Helquin, ja. Solution, Super Sister. Mr. Albert Show, dat was Bertus Borger, laatste met Sweet ja, ja, Buster. Ja, ja, ja, ja. ja, dat is even kort, ja. wat Zo, ik ben echt heel veel Engelse band, bands ook hoor. Ja, maar dat is ook het probleem als Nederlandse Engelse talige liedjes gaan schrijven. Dan gooien ze vaak allerlei dialecten door elkaar. Dat ja. wordt in de oren van een native speaker helemaal krankzinnig klinkt. Ja. En de verkeerde woorden ook gebruikt, ja, heb ik ja, ook al gehoord. ja. Het pipes. Ja. Dat vond ik. Net van, wat weet je weer? Onze grote trainer Louis van Gaal. Het oh, oh, ja. <laughs> nee. ja. Ja. ja. Maar, maar aan de weet... andere kant... Uh, t, ook het begin van de Beatle-tijden... Uh, ik luisterde niet naar de tekst. Nee, ik kom niet. Nee, en het is pas later gekomen. Dus ja. Voor mij was het helemaal geen probleem... dat ik ze niet kon verstaan... of dat ik geen idee had waar ze nee. het over zongen. Ja, ja, ja, kon ik het net begrijpen, maar... <laughs> Dus ja, misschien ja. is dat allemaal niet zo. Ja, goed. Ik, ik, ik, wat ik net zei, hè. Diane van Paul Anker. Ja. Een kindermaat in mijn hoofd. Ja. Maar nou heb ik pas begrepen waar ik het over had. Jij bent ja. zo oud en ik ben zo ja. jong. Ja. Dat ja. heb je hebt het in mij verteld, maar ik maak me. Ja. Zo. Op die manier. Ik grappig weet je, hoe oud uh, Paul Anker was toen hij dat schreef. Nee, 14. 14? Ja. Zo, dat is jong. En ja, dan snap ja. ik het wel. <laughs> Ik zat een beetje in dezelfde leeftijdscategorie. Ja. Hè? Ja. En nu dan bots met het nummer 7 Dagen Lang uit 1976.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 Het was Shaking Stevens en de Sunset. Oh, yeah. oh Shaking Steven, yeah. Yeah. Ja, ja, ja. En uh, de, nog onder leiding en management van Paul Barrett. Maar ja, ik weet nooit dat we er 350 gulden voor betaald hebben. 350. En ik heb ja. zelf een ondak geboden op mijn zolder. Ja, oh, ja. <laughs> ik ja, ja. kon nog geen hotel vanaf. Nee, dat kon niet. En. Ja. Uh, en ik denk, ja, die jonge ik moet ook eten. Dus ik had zo'n pan-spaghetti <laughs> gemaakt. <laughs> ze komen eraf van de boot, helemaal doordesend. Aan het bier wouden ze wel, maar tegen tegenover stond een friethead. En ik zat Zo'n <laughs> <laughs> zo pan-spaghetti, <laughs> Maar ik heb, die, die heb ik toen daar... dat was eigenlijk zo'n rock band, weet je wel? Die. die, die ja, ja. kon heel goed uh, elders nadoen. Ja. Althans, hetzelfde oh. tam, hij heeft ja. alles zelf. Uh, ja. En uh, toen. Ja, ken je Peter Gerts die, die, die ex van... Ja, die de heb de ik wel eens ontmoet, ja. Die had een motor. Shake <laughs> Stevens achter want die motor. Zo <laughs> was wat leuk is wat Shake Stevens... Dat was de revival van de rock'n'roll, hè? Ja. ja. Toen hij ging optreden. En en die... een leuke opmerking die ik ook in de recensie las van... Ja. Shake and Stevens, als hij op het podium staat... die is helemaal rock'n'roll... En dan niet als parodie, hè? Nee, gewoon dat er ook gewoon een muziek is. Ja. Ja, ja. En er werd aangekondigd: Paul en manager, had zo'n hele surnum gestemd. En die zei. Er uh, zei iets in de trant van: wil jullie hele lange saaie gitaarsolo's of echte muziek? <lacht> <lacht> dat soort dingen. Ah, ja, ja, ja, ja. En het was gelijk raak, en dat is eigenlijk die is zo ontzettend. Die zijn al vijf, zes keer terug geweest. Oh ja. En uh, bovenin... Ik kon het zo goed met ze vinden. Ik ben toen met mijn toenmalige vriendin... naar Cardiff afreid. Oh, precies het In Wales. Okay. En toen dus ben ik mee met hun op toe gegaan. Oh, te gek. Leuk. Ik ben nog nooit zo dronken geweest. <laughs> <laughs> Dan had je Newcastle Brown. En, die, en dat was toch wel prachtig om te zien. Die traden op in, in die zaaltjes, weet je wel... met dat een beetje... Vergane roze, flanellen... Ja. Hoe weet je dat? Plus. Plus. Schoudijnen, weet je wel? Die allemaal rafelden. Ja, de, ja, ja. De, ja, ja. Die ja, niet ja. open gingen. Op nee. het, toevallig dichtgaan. Ja. En afgeschilderde. Ja. ja. Maar dat is geweldige tijd, was het. Ja. Maar en 350 gulden is ja. niet veel toen ja. de tijd... voor een avond optreden. Ja, dat was niet voor een wereldster. Althans, in Europa. Dat ja. En dat, ja. dat ja. was niet alleen natuurlijk. dat was niet. Nee?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 die ook maar voor een werkt en probeerde bekend te worden ja, en heeft de band achter zich laten een is het So oh. De beste managers van Nederland is uh, Frank van der Meijden. Okay. En, en dat was degene die, die Shaking Steam is en al die bandjes oh, okay. uit Nederland ja. halen. Mm -hmm. Zeg jij dat naam wat, Frank van der Meijden? Nee. Nee. Frank van der is later de manager geworden van CCC Incorporated. Okay, ook een band bent. die ook heel ja. vaak bij ons was. Ja. Met ons staat je enorme etterbakken, wel leuke muziek, ja. maar die, kwamen, die waren met z'n achten en die kwamen met z'n dertigen binnen en die moesten allemaal een hebben. <laughs> die kwamen al binnen, consumptiebole. <laughs> en die, uh, die, die uh, Frank van der was daar de manager van en die is later de manager geworden van Dumar. Doe Doemar, oké. Okay. Ja. oké. Ja. En daar zijn ook wel leuke verhalen over te vertellen. Bijvoorbeeld dat uh, dat had je dat socialistisch weer van de bots ook heeft, weet je wel. Yeah. Roadies en muzikanten en de zanger. Yeah. En de mensen kregen allemaal te Alles yeah. oh, En dan okay. alles in yeah. de pot. Ja. Ja. Dat was bij Doemer. Totdat ja. Henny vrienden zei: ho ho ho ho. Ik heb die nummer geschreven. Die rood die niet. <laughs> Toen heb ik enorme ruzie gehad in de ook weer. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ik ben ja. er rechter afgehaald natuurlijk, ja. Dus. Ja. ja. Ik ja. moet even denken, als jij zo vertelt dat je zelfs op tournee bent geweest met Shake uh, en Stevens, heb je ook iets uh, opgemerkt van wat ons uh, ook bijzonder intrigeert? De sex, drugs en and rock'n'roll. And ja... Ja, is dan ja, nooit zo de, dronken geweest? Ja, heb <laughs> ja, ik. Ik heb door drugs. Niet heel veel alcohol. Nou, ik ben nog een jaar coördinator aan de Effenaar geweest. Ja, hoort. En, um, ah. en dan kwam Herman Brood op het optreden. Oh ja. Nou, en ik liep daar dus in, de, in die stafruimte rond te zitten tegen mij. Kun je even ergens anders gaan zitten, want ik moet even mediteren. Ja, geen <laughs> spuit erin. Ja, en, uh, maar dat evenaar was waarschijnlijk toch wel. Die hadden ook hele goede uh, pop. Dat was eigenlijk veel meer een pop-tent nog als sportschat. Althans, alleen maar pop was het. Ja, ja. Nou, misschien en, voor de luisteraars even toelichten wat de Efenaar is. Hè? Ook nou, dat, dat is dan toch zeker. Uh,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 Onder andere voor de, de, de decorbouwers van de Bijenkorf. Oh. Okay. En die decorbouwers van de Bijenkorf die legden er een enorme eer in om, elk als er een, een goede popgroep kwam, om dat hele podium zo in te richten dat het bij die past. Ja. Die oh, maakten allerlei prachtige ja. dingen. Nooit over nagedacht, ja. John Keel bijvoorbeeld, ja? die, die pianist. Ja, die ken ik, ja. Van de, de goede. Ja, Daar weet ik nog. Dat is een bijzonder prachtige popgroep het podium van, uh, van goud. Ja. ja. Oh, maar ja. je vertelde over de drugs hè? en de FNR dus. ja. Moet ja, ik een ah. verband leggen? Of, uh? oh ja, je hebt binnenkort ook een weekendje mediteren. Je weet wat ja, we, we weet je we Ja, maar drugs we ook Ja, ik dacht dat uh, Herman brood ook ging mediteren. Ja, op die manier. Ja, ja. Ja, Ja, hij ja, had dus een ziende, in de in elk geval, uh, die meer de, laten zeggen, de, de cultuur had...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 en toen zei ik: Je met z'n vuist op tafel, maar je komt Pochet niet in. <laughs> <laughs> het was toch vaak, vaak noem je dat, hoe moet je dat nou zeggen? Schipperen om onze te jongen. Ja, buiten, nou, ja, ja. Ik ook, ja. Uh, ja. Maar ja, het patiënt was toch niet zo hard. En, en als het dat was, dan is het meer een heroïne dingen, maar.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 de fucking embryo en zo'n. Ja, die had je ook. <laughs> <laughs> Zulke rare dingen. En dan had je echt een disco. Ik was meer van de rock and, and, and yeah. Yeah. en bieren. Uh, en... ...ja, seks. Ja, die die popgroepen het van... ...als de patiëtkamer eens een vrouw te zien. Nee, die zaten er niet. <laughs> <laughs> er waren misschien tien om de vijfhonderd. <laughs> ja. Dus ja, ik heb daar zelf...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 En dan hier het nummer Billy Boy van CCC Incorporated uit 1970. Down. We like the days and nights. the nights, the months will come. In a starry night, he went to the cell. He returned and killed in a fight. The other, he shot a shoot.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 Ja, ja. ja, echt. Ja, Hans Benneke en Michael zag zaten ook vaak. En dan uh, was die man, zo'n zo wereldroende man, hè, die zoveel eer al had uh, vergaard in zijn leven. Ik stond nog blij te kijken als je hem af op een afropende hand gaf van wat heeft hij ja, fijn muziek ja. gemaakt. Ja. Oh, wat te gek, ja. Ja. En ook al zaten er maar twintig mensen. Ja, hij speelde echt vanuit uh, uit zijn tenen. Ja, ja heerlijk Een he. ja. keer Dr. Ross en de Harmonica Bos nog. Eén <laughs> Mens Band. Nee, Dat is je nee. broers, jongen. Eén Mens Band. Zo'n lange naam. <laughs> ja. Die was ook heel leuk. Yeah. Dat was een soort koper koor, weet je wel. Ja, oh, ja. en die kelder daar had je dus uh, de, de, de jazzjongens. keer yeah. per maand minimaal. Oh. ben ik? En yeah. Bisha en Merlberg en Ja, yeah. oh, yeah. Dulfer natuurlijk. En niet te vergeten. Uh, yeah. Je hebt hier een hele sterke...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 En onder CRM vallen. Okay, en wil ja. je daar op een aanmerking komen, dan moet je een papiertje hebben voor de Sociale Academie. zeg Ah ja. dus ik, Nou, dat ja. doe ik dan wel in de avonturen. En daar, eh, ik ben dus afgestuurd als een popdier show. Oh, ja, ja. vandaar. Oh, ja. Vandaag latere leeftijd ook een beetje. Door. Ja, oké. Okay. Dus ik heb dan ja. de avontuur gehaald en. Uh,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 En we hadden rood, bovendien het grote voordeel dat wij weer kunnen hadden, dat we nooit dicht hoeven doen. Oh ja. Oh. En dingen, en dat, was ook, dat er gebeurde dan ook zo daar. Ik las gisteren nog in de krant dat uh, Ton van der is overleden. Beter bekend als Miss Antoinette. Sinds de jaren 85, schaat in de krant, travestiet. Maar die zat al in de jaren 70, maar mij onder de bar. Die kwamen dus eerst met met z'n allen enig in, in de ruimte zich omkleden. En ja. ze eruit. <laughs> Allemaal, ja, te gek. Dat is buitengewoon leuk. Ja, ze wilde, wilde zien hier in het zuiden. Hè? Ja, behoorlijk, Ja. ja. ja. Gaan toch met andere ogen naar Tilburg kijken? <laughs> ja. ja, want carnaval doen jullie dat is toch ook? Ja. Ja. ja, Ik heb er een pesttekening aan. Ja. Ja. Ja. Carnaval bestaat nog helemaal niet zo lang in Tilburg. Nee? Zeker straks. 200 telefoon. jaar? Nee, nee. Ja. Nee, mocht Toen niet. ik in Tilburg woonde, bestond besto vierde, het elfde jaar straatkan Oh, Dat mocht niet van de pastoor en de fabrikant. Oh, ik dacht dat het juist door de pastoor moest eigenlijk, hè? Ja. Nee, en bij dame in Tilburg <lacht> hadden we <de> pastoor. Ja, <lacht> <lacht> is die kermis zo groot hier. <lacht> die hoort die, toch echt. maar één uitvalskrab, is de kermis. En verder werken jullie keihard en luisteren naar de pastoor. Zou je dat. Wat leuk, ja, ja.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 Oh. Important. Ja. En dan kon je subsidie aanvragen. En we hebben de werk op popmuziek ook gehad. Oh. En die ja. studeerden de popmuziek en de tekst. Oh, okay. ja, ja, ja. En uh, die programmeerden mee ook. Dus ik denk ja, nou, van ja, ja, dat was heel vaak. Ja. De leiders, die moesten ze toen niet. He? Dus er was nooit een hoofd waar allemaal een groep. Allemaal ja, productief. het was de tijd, ja ja, ja. ja, de tijdsgeest. En dat hebben we toen met die werk op popmuziek ook gedaan. En, hmm. uh, en die wisten er wat dingen uit.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 in die tijd heel erg gestimuleerd werd... door het subsidiesysteem... wat in de jaren 60, 70 er was. Kreeg je die subsidies dan? Die bands kregen toch geen subsidies? Nee, jullie als uh, podia... kregen uh, clubs, ja, kreeg, wij clubs, hebben, clubs wij die de bands met, uh, ja, aan even, het werk hielpen. De FNA wel. De FNA... De FNA... De FNA... De FNA... De FNA kreeg wat steun van de, van de oh, universiteit... We over we school toe. Ik dacht dat jullie dat we, dat de gemeente zijn we ook bezig geweest. Ze hebben ja. wel eens... hoe noem je dat zo... Uh, zo'n beetje... Uh,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 En hier hadden, we, hier hadden we wel wat huur betaald. Ik weet nog niet precies meer hoeveel dat is. Maar, ja. Ja. Ja. En daarom is het eigenlijk ook hier, hier helemaal langs. Dat is een bewust beleid geweest om ja. zo weinig mogelijk naartoe te schuiven. Ja. Want wij waren buitengewoon gevaarlijk. Gevaarlijk, ja, ja. Ja. Ja? ja. In die tijd heette de katholieke hogeschool Tilburg. Naderhand uh, universiteit Tilburg. Ja, die heette de karl-Marx-universiteit. <laughs> ja. <laughs>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 Dus het, de, de, maar wie deed het dan? Was, ja, dat wie... was ook een beweging die sloeg overal door van de, van de studenten waren daar toch wel aandacht. Maar je had ja, de hier ik de, kan, de ja. en de, de, de katholieke jeugd, die, die, die kwam katholie, ook, ja, En ja. maakten ook allianties mee in de stad. De vakbonden. Ja, okay. En uh, bijvoorbeeld uh, iemand die was. Uh,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 your little hand Yeah, you look at me so I could see your eyes But well, just as I hope As I hope you play be, me Well, touch I didn't need to touch you But I touch your hand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 met je pad erna, toch? Klopt Jan, of steeds, ja nog steeds, ja. En je hebt daar Pariso en dat uh, De Melkweg, hè? De, De melkiocht heen. Fantasio, nog een. Fantasio ja. ja. Fantasio daar uh, ik heb trouwens mijn eerste uh, Procho op dia vertoond. Oh, ja. ja. Mm. Uh, en Nijmegen had je door een Roosje. Ja. Even naar een Eindhoven. Dat dus had je over, had je wel van die een. Uh, Provatia.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 Ja, okay. En oké. Ja. kwam daar in die, weet uh, je wel, dat zijn maar die plukken die je. Uh, ja, natuurlijk, de, ja, dat is de, een ronde. grote. Het like ja, De generaal wilde het spreken. Ja, uh, dus ja, ja. <laughs> En daar uh, zat Dick klees. Dick die had een hele panel versierd met bloemetjes, waar het bloemenkinderen <laughs> <laughs> Bloemenkinders, ja. Dick ja. ja, ja. die is later naar uh, Veronica Schip gegaan, die is nieuwslezer geworden. Okay. Yeah. En die dus slaat, heeft hij altijd. Al mijn, en die heeft die jingle gemaakt van de Pop Diaz Show. K.F. presenteert, dus Petra de Pop Diaz Show, maar door je Dat was een reclame <laughs> van Ketel in, yeah. yeah. oh, ja. ja. in de, de tijd. Ja, ja. En die heeft hij stiekem... in de studio's van Veronica, heeft hij straks, heeft hij straks een gehad. heeft hij die jingle vandaan gekomen. Ja, ja. Ik heb daar leren kennen, maar we, we konden daar, uh, aangezien ik dus. Ik ben de Korsmo tijdens het hoogbestuur van de VWDM. -man. En ik pas dus in nog geen half jaar bij de generaal geweest. Bij de minister geweest, bij de staatssecretaris, Bij de staatssecretariat. En, en, en die overste, die kolonel van Heijn. Die hadden ja. nog nooit gezien, die mannen. <laughs> ik wel. Dus dan moest ik daarheen. Kennis maken. Zeg dus ik, ja. Ik ben van de vakbond. Dus ik trek mijn militair klofje uit. En ik trek mijn kolbeertje uit en ik zeg... Goedemiddag, uh, kolonel Van Nijs, PBDM. <laughs> ja. ja. Ken je dat, de VVDM? Ja, ik ben ook in dienst geweest. Hè? Oh ja, dat ja, ja, ja, ja. stond het vanochtend. De... Ja, oh, ja. Ja, ja, ja, dat is nog steeds. Het ja, dat is ook het symptoom van die, die ja. samenleving, was we voortdurend te bewegen. Op maar, allerlei vonden ook in het leger. Ja, ja, maar een grote breukvlak ook dat militairen plotseling wel een haar mochten hebben. Ja, daar ja, hebben jullie ja, ook nog voor gestreden. Ja, hebben ook nog wel gestreden. Eigenlijk hebben we het nu over de babybommers.